behandelt zich Leers. Volgens Leers en staatssecretaris Steven worden ook medewerkers van de IND en gevangenispersoneel geregeld bedreigd. Ze vinden dat onaanvaardbaar. Er is inmiddels een speciale officier van justitie aangewezen om dit soort acties aan te pakken. Steven benadrukte dat de boodschap moet zijn blijf van onze mensen af. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanavond op de kans op een sneeuwbui. Vannacht gaat het een graad of drie vriezen. Morgen veel zon met maximaal tussen de 0 en 2 graden.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 Nee, hey, daar komen we ook niet verder mee. <lacht> Kijk eens, meneer, de musicus heeft iets te zeggen. Betrekkelijk weinig, maar... <lacht> hij heeft iets te zeggen. En wat hij te zeggen heeft, dat is... Uh... Ja, nu zult u wel even opkijken. Hou je maar even vast in de piano. Leed. Leed? Leed. Ja. Hoe bedoel u? <kijkt>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 Uh. Ja, ik hoor het dan. Nou, dat is niets, hè. Maar uh, laat u me... Uh, zingt u maar... Een, misschien... Mag ik Wohin voor u zingen? Uh, nee. Wohin van Schubert, bedoel ik. Die hand van die mond af, ja. Is your time best like Stop. Meneer Sonneveld, het spijt me, maar dat zingt u veel te opgewekt. Oh ja? Ik zou u helpen. Is hoort een bachelij ro... Hop! ziet het te laag. Ik hoort een bachelij oh, ja. ja, ja. ro... Een boel als Ik mevrouw zeven met die stem. Ik ben niet. Oh, wat wilt u? Moet <hazien> u mij eens eerlijk zeggen, wat wilt u eigenlijk met die stem bereiken? Nou, ik wou eigenlijk... Uh... Op familiefeestjes buiten. Ja, ja, ja, ja. Kijk eens, meneer Zonneveld. Als u 16 jaar vijf uur per dag oefent... ...dan bent u naar afloop vooruit gegaan. Ach. En wat u doen moet, is les nemen bij mij. <lacht> ik zal u zo horen, Misschien wel aardig. Hoe we dit, vindt u dit mooi? Heb eerlijke mening? Een bijzonder mooi. Nee, dat is helemaal niets. We zouden u alles laten horen? Ja, hoe voelt u dit? Enig. Ja, toch gaat u vooruit. <lacht> <lacht> Men uh, zegt wel dat u relaties hebt met uh, Tebaldi. Hoe zit dat? <lacht>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 Daar heb ik maar een jaar voor werk. Ja. Um. Gaat u maar hier wanneer Rieven bij me zitten. Opeens. Want ik wou u uh, wijzen op wat passages. Gaat u maar eens een toets in, zodat ik er wat op improviseer. Niet meer? Ja? ja, die gaat u maar door. Ja, dat is genoeg. Hoe noemt u dat? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat noemt men een motief. Een thema. Een thema of een motief, hè? Huh? <laughs> u denkt u, dat kan ik ook. Dat yeah? well, is niet zo. Kijk.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 Wilt u nog iets... Uh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 Zonneveld en Godfried Bowman, Twee grootheden uit, uh, ja, zeg maar de kleinkunst van uh, 1962. Dames en heren, een plaatje dat eigenlijk werd opgenomen. Uh, de heren waren, uh, hadden een opname gemaakt in hun studio. Uh, een liedje van Wim Zonneveld. En... Uh, toen waren daar... Godwit Bommels was daar ook. En die moesten samen iets bedenken. En wisten niet precies wat ze nou zouden gaan doen. En toen had Bomans gezegd van... Heb je geen muziek van Schubert? Ja, dat had Zonneveld dus wel. En toen zijn ze daarmee aan het dollen gegaan. En uh, Willem Duis die daar dus bij zat... Die heeft toen de bandrecorder maar aangezet. En al die kolder die er toen uh, ontstond... Uh, uh, heeft hij maar opgenomen. Uh, een van de grappen was bijvoorbeeld uh, bij die opname. Dat, uh, dat het ging over de bekende componist Willem Spark. Uh, Willems Park. En of, of, kennen we die dan. Ja, denkt u maar eens aan de Willems uh, Nou, dat was een van de dingen. En later hebben ze dus het live nog een keer een beetje overgedaan. in het Minerva Paviljoen in Amsterdam. En uh, dat is dus ook opgenomen. En dat is op deze plaat terechtgekomen. En dit plaatje is eigenlijk een uniek verhaal. Want dat, je had toen de tijd com de commissie Collectieve Grammofoonplatencampagne, de CCGC. En elk jaar kwamen die dus uit met een, met een premieplaat. En die kreeg je dan cadeau, of die, nee, die kon je dan kopen voor 1,25 geloof ik. Ja, 1,25 als je voor 5 gulden aan grammofoonplaten in de, in de winkel kocht. Dus dan kreeg je dat gewoon, kon je dit voor dat, voor dat bedrag kopen. En het waren eigenlijk allemaal unieke plaatjes. En dit is er eigenlijk ook een van. En ik ben daar toevallig, uh, ja, ik heb hem toen ook, toch, toen ook een keer cadeau gekregen. Een, sing, een paar singeltjes Ik He? Je hem niet eens gekocht ja, maar, voor 1,25. Heb Je hem niet eens gekocht voor 1,25. Jawel, ja, maar, tuurlijk. Dat hebben we wel gedaan. Want ik ik, kocht toen een, ik weet niet wat we toen kochten. Een plaat of zo. We kochten een LP weet ik veel. En toen kregen we dit erbij. Ja. En ik had twee exemplaren. Daar had ik het vorige week al over. Maar vorige week had ik mijn eigen exemplaar. En die, uh, die was toen gewoon grijs. Oftewel, dat was de kraak harder dan, dan de muziek. Ja, ik vind het eigenlijk vandaag wel meevallen. Ja. Zo, maar maar nee dit, ik, toen vond ik deze versie... Of dit is eigenlijk hetzelfde plaatje. Maar die heb ik later nog eens een keer... Uh, ja, ik weet niet meer. Dan ben ik zomaar er lang gekomen. Aan dit, aan, dit aan, dit, aan dit exemplaar. En deze is ook keurig. Okay, het hoesje zit er zelfs nog bij. Het hoesje is er zelfs nog heel. Ja, dat is ook helemaal heel. Helemaal heel zelfs, ja. Dus uh, dit was Wim Zonneveld. samen met Godfried Bomans in een geheel bij elkaar geïmproviseerd verhaal van de arrogante componist. en de domme interviewer. En uh, dat toch wel weergeloos. En heel veel van die. een aantal dingen. Uh, die dat, dat merk je dan in taalgebruik. Een, een, een, dat aantal dingen uit. Uh, uit dit, deze conference, zeg maar... die zijn eigenlijk een beetje... toch wel tot de taalklassiekers van... ik vind u een zelf ingenomen gedegenereerde kwal. Nou, dat, is, dat, is, dat komt dus hier vandaan. Dat is een bedenkel van de heer Beaumans... die dus een taalkunstenaar was. Eh, eigenlijk alles was. Bomans was een grootschrijver. Het was een groot presentator. Het was een groot... hij kon ook... Eh, eh, ja in, in kopstukken was hij, was hij een grootheid... met zijn humoristische antwoorden. Maar... Wat velen niet weten, dat is dat hij inderdaad ook goed, een hele goede pianist was en componist. Hij heeft ook inderdaad dingen echt geschreven. Dus dat was echt zo'n figuur die uh, van alles, van alle markten wel een beetje van alle, uh, thuis was. Ook een groot schrijver van boeken. Uh, uh, wie heeft er bijvoorbeeld niet misschien als kind wel eens gelezen? Erik of het Klein Insectenboek. Nou, dat is dus ook van uh, Godfried Balmas. Nou, genoeg hierover. Uh, premieplaat 1962 kostte 1 gulden 25 Kom daar nog maar eens om tegenwoordig We gaan verder met uh, Simon en Garfunkel Kom nog maar eens een keer aan die gulden tegenwoordig Ja, dat kan. <laughs> nou, ik heb het nog ergens een um, We gaan verder met Simon en Garfunkel Een wat onbekender liedje Het is ook eigenlijk niet eens de A-kant van de single Maar de B-kant is toch een beetje bekender geworden Van dit singeltje uh, Want die A-kant zegt me helemaal niets De B-kant wel Dat is een heel leuk liedje en uh, dat heet de 59th Street Bridge Song. Hier zijn Simon en Carvinko. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last just... Kicking down the cobblestones Looking for fun and feeling groovy Ra-da-da-da-da-da Feeling groovy Hello lamppost, what you knowin'? I come to watch your flowers growin' Ain't you got no rhymes for me Do it and do-do, feeling groovy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 Ah, een beetje. lp streks zijn vaak wat langer. Maar singeltjes zijn altijd heel kort. Dat is heel leuk. Ik denk dat dit nog net aan twee, twee, twee minuten was of zo. <coughs> Simon Garfunkel, oftewel de 59th Street Bridge Song. Feeling Groovy. Dat was uh, een wat onbekendere singeltje. En het was eigenlijk nog de B-kant van het singeltje ook. Dat zeg ik die andere kant? Het zegt me helemaal niks. Maar maakt ook niet uit. We gaan verder met een band uit Engeland. Um, de twee grote mensen daarin waren Madeline Bell en Roger Cook. En die, hadden, die gingen bij elkaar en die gingen een, een, een, een, ja, gingen een beetje samenwerken. En daar kwamen een aantal uh, hele grote hits uit voort. Uh, het begon zo'n beetje met The Melting Pot, dat was een van de eerste. En dit nummer, of het nou de tweede of derde was, dat weet ik niet precies. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. In ieder geval is het een heel leuk liedje: Madeline Bell en Roger Cook. En de band heette dus Blue Mink. En de nummer heet The Bannerman. Cook en uh, Madeleine Bell waren de grote mensen daarvan. En uh, dit nummer dat heette The Manor Man. Yes. Volgende is iets heel anders. Een band die ook weer in het kiel zocht van de Beatles en de Stones. En weet ik het allemaal niet. Uh, in de vaart der volgende uh, voortstuurde, zal ik maar zeggen. In de zestige jaren was de Hollies. Uh, begin... Uh, was een mens die nogal heel gevarieerde muziek maakte. Later gingen ze een beetje, ja, uh, toen eigenlijk de grote motor er, eruit ging, laat ik zeggen, de, de man die, die een beetje de, ja, toch wel de, de, de wat progressievere nummers schreef, zeg maar, die eruit ging. Dat was Graham Nash. Die kunt u zich nog wel herinneren. Die ging natuurlijk naar uh, naar de, Crosby, Stills en Nash toe. De reden daarvoor was... Uh, dat heb ik u een paar weken geleden al verteld. De reden daarvoor was dat de Hollies met het idee kwamen van... We gaan een LP opnemen. Hollies zing Dylan. Hollies zing Dylan. En dat vond Graham Nash helemaal niks. Hij zei, daar ga ik niet aan mee doen. Verpakte zijn koffers, vertrok naar Amerika en ging samenwerken met uh, David Crosby en Graham Nash. Dat album van de Hollies, 'Sing Dylan', is er inderdaad ook gekomen. Alleen dus niet met medewerking van Graham Nash. Graham Nash was een van de mensen die de, de Hollies toch wel een beetje wilde opstuwen in wat progressievere dingen. En uh, ik heb hier weer een EP'tje. Ja, kijk, het is weer zo'n EP'tje, zie je wel. Ook weer vier nummers staan erop. En de grootste die erop staat, maar die draai ik nou eens lekker niet. Dat is busstop Zo heet het EP'tje ook. Maar die gaan we lekker niet draaien. Nee, dat doen we nou eens een keer niet. Ik draai een ander nummer waar ik zelf vroeger altijd helemaal gek van was. Uh, wat ik zo'n fantastisch nummer vond. Uh, van Graham Nash. En dat heet I Can't Let Go. Hier zijn de hoes. Well, try and I try, but I can't say goodbye. So bad I try and I try, but I can't say goodbye I know that it's wrong and I should be so strong But the thought of you gone makes me want to know how Van een EP'tje waarop staat don't run and hide, can't let go, running through the night. En we stoppen een echt EP'tje dus met vier nummers. erop. De Hollies. Uh, we gaan weer iets heel anders doen. Ja. <laughs> we springen, dat is zo leuk van singeltjes. Je springt van de hak op de tak en je, je hebt van allerlei leuke verschillende dingen. Ja. Um, we gaan mono doen vandaag. Oh. Is deze mono? Deze is zo mono als het maar kan. Is dat zo? Ja. Okay. Nou, dat mono krijg je hem niet. Nee, mono krijg je hem niet. Maar het is wel een, is wel een, heel, uh, is wel een heel leuk liedje. Uh, Frans Halsema, dames en heren. Kent u hem nog? Ja, ja. Broer uh, van Femke Halsema? Nee, helemaal niet. Oh. Uh, voor, ik weet niet eens of het... Uh, zelfs families. Een grammofoonplaat staat hier, heeft twee kanten. En de kant waarop gewoonlijk het liedje staat waarom alles is begonnen, noemt men de voorkant en de kant waarop het andere liedje staat, de achterkant. Doordat het uitgesloten is zich alleen de voorkant van zo'n grammofoonplaat aan te schaffen, euh, ontstaat er een geraffineerde wijze van koppelverkoop. Het meest opvallende van deze grammofoonplaat, die ik hier met enkele woorden bij u inleid, is echter dat er zelfs een herhaalde malen luisteren geen voor- of achterkant valt aan te wijzen. Allebei de liedjes zijn die erop staan hebben 2,5 jaar met ons meegereisd. Van Den Haag tot Hengelo, van Heerlen tot Hoge Zand. 80.000 kilometer lang door, het winterse door de winterse Achterhoek en de bloeiende Betuwe. Zijn, uh, ze, uh, ze zijn een eigen leven gaan leiden, want dat doen liedjes als ze lang bij je blijven. Jawel, ze werden uh, tijdsaanduidingen in ons programma. Wat een land, wat een land. Hoe ver zijn ze? De ontmoeting is aan de gang en hoe laat is het? De tango staat op. En uh, nu ze hier ter rusten zijn gelegd voor de eeuwigheid in de groeven van de zwarte schijf, wijzen ze, als u goed luistert, de tijd aan in de wereld van het Nederlands cabaret. Bloeitijd. En dat schreef Wim Kan op de achterkant van dit singeltje van Frans. Of de Hans. voorkant. Nee, dit is de achterkant van <lacht> Laten we daar nou geen... Waar het over, over ging, dat was de voorkant. Dus dit is de voorkant. Dat zou best kunnen. Het gaat, namelijk ja, het, het, gaat namelijk, het gaat namelijk over het prachtige liedje. En luister u goed, want het is gewoon ontzettend leuk. Van Frans Halsema, de laatste tango. En hij is echt leuk. In het begin was je heel sympathiek. Ik voelde genegenheid bij die gelegenheid. Waar ik je voor het eerst stond te moeten, je was chic. Maar met bescheidenheid en mooie zelfkritiek Jij had een seksappiel, waarmee de heksen viel En dat gebruikte je al, deed je nog zo bra? Toen ik weer daglicht zag, wist ik dat ik naast je lag En vanaf die dag was ik er niets meer dan jouw sla. Ik vond het te laag van jou Dat jij zo uit de hoogte deed je deed alsof ik lucht was, of onze liefde klucht was, zoiets als kismiek heet. Je hebt me vertederd en vernederd en dat deed je keer op keer. Ik heb je gewaarschuwd op het eind, ik ben ook maar een vent en ook ik heb mijn eer. En toen heb je mij weer getart. want met je decolleté verpeste jij diner. Je toonde weer aan iedereen je goede hart. Je zag het kloppen en het bonzen voor drie kwart. Toen je aan tafel zat en kip met eertjes at, rolde er eentje langs je boezem naar beneden. En al wat bij je zat en al wat ogen had, leefde volledig mee tot diep in het Te Het was veel te laag voor jou. Ik zei dat het naar de hoogte moest. Begon aan te trekken, maar jij begon te pekken En je wist dat het maakt me woest De smoele tango die we dansten Werd voor jou de laatste dans Hoe het precies is gegaan, dat gaat niemand iets aan Ik greep jou en mijn kans En nou ben je dood als een pier Ik weet nog niet zo pront of je in de hemel komt omdat de maatstaven daar anders zijn dan hier En ik zeg eerlijk schat, dat doet me echt plezier Ik denk dat boven iedereen alles van beneden weet Jij was op aarde altijd volop in de running Maar als ze zagen wat je daar in het verleden deed Maak je geen schijn van kans op een verblijfsvergunning Het is veel te hoog voor jou Jij zal wel naar de maan want boven dat zo mooi daar, zijn ze nog niet zo plooibaar, als in het Vaticaan. Daar zijn nog herders, met principes, uit het allereerste begin. Voor zo'n decolleté zegt de meerderheid, nee, dat moet dicht tot je kin. Frans Halsema met de laatste tango en hij zong dat liedje altijd in uh, de programma's van een programma van Wim Kan en Corrie Vonk waar hij heel lang tijdje bij uh, gewerkt heeft. Frans Halsema en de man is ook weer natuurlijk veel te vroeg overleden en we kennen van hem natuurlijk nog andere mooie liedjes als uh, 'Vluchten kan niet meer uh, voor haar' <coughs> en natuurlijk 'Zondagmiddag buiten Veldert'. Dat zijn ook nog een aantal van zijn knappe liedjes. Goed, uh, het is half vier. En dat betekent The Rolling Stones The Beatles The Rolling Stones The Beatles The ja, en dan gaat mijn telefoon. Nou, die laat hij maar bellen. Dat, uh, ik had vergeten hem op stil te zetten. Oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh. De confrontatie, dames en heren. De Beatles tegen de Stones. En u weet het, dat doen we elke, zon, elke woensdagmiddag om uh, half vier ongeveer. En ik heb je ook beloofd. Houd toch je. Ja, wat voor deuntje zit er op je telefoon? Dat is de Air van Bach. Oh, wel. Ja, van Exception. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is over. Eh... <laughs> uh, <laughs> Wat mag ik nou zeggen? Oh ja, uh, vandaag twee nieuwe platen die we tegenover elkaar gaan zetten. Je kunt bij de Beatles en de Stones natuurlijk niet helemaal uh, alles precies uit hetzelfde jaar. Omdat de Stones toch eenmaal iets later begonnen zijn. En de Beatles loopt het altijd een beetje achter elkaar aan. Maar je kunt wel allerlei uh, dingen merken. En het is natuurlijk toch wel zo dat zeker in die beginperiode... De Stones ijverig hun best deden om uh, dingen die de Beatles deden ook te introduceren. Dus als de Beatles een beetje psychedelischer gingen, dan gingen de Stones dat ook. Uh, met als groot dieptepunt, wat de Stones betreft, natuurlijk uh, derse tennis, uh, der... Uh, nou ja... Saturn's Majesty Request of zo. De Satanic Majesty's Request of zo. Ja, dat was ongeveer uh, de dieptepunt. Dat is een van de minste platen die ze ooit gemaakt hebben. En daarna, uh, dat hadden ze zelf ook wel door. En daarna gingen ze dus weer terug waar ze goed in waren. Namelijk gewoon blues en rock roll spelen. Met uh, LP's als Sticky Fingers en zo. Maar um, de twee platen die nu tegenover elkaar liggen... dat zijn Revolver van de Beatles uit 1966... En ongeveer van een korte periode daarna... Between the Buttons van de Rolling Stones. Die kwam uit 1967. En het zijn allebei heerlijke platen. Die, die, die, uh, die Between the Buttons, daar staan ook verdomd leuke nummers op. Gaat u ook allemaal horen natuurlijk. Maar we gaan beginnen met de Beatles zoals ze doen gebruikelijk... Uh, met de LP Revolver. Met die prachtige hoes die getekend is door uh, Klaus Foreman. Uh, was de eerste plaats waarin de vernieuwing van de Beatles muziek eigenlijk goed doorzette. Want hadden ze totdien, tot aan Rubber Soul eigenlijk nog een beetje het idee van, we moeten de liedjes ook live kunnen spelen. Um, dat geldt voor deze plaat totaal niet meer, want in 1966 zijn de Beatles gestopt met live spelen. Uh, Candlestick Park in San Francisco was het allerlaatste concert dat ze gaven. En de belangrijkste reden, zei Paul McCartney altijd, uh, als iemand als toch niemand ons kan horen door het gegil en door het slechte geluid, uh, kunnen wij onszelf niet meer verbeteren. Dus waarom zouden we dan in godsnaam nog gaan spelen, als toch niemand luistert en niemand, niemand ons hoort. Nou, daar heeft de man dus echt wel gelijk in. En op, L, op de LP Revolver kon je dus duidelijk merken dat de Beatles echt aan het experimenteren waren. Misschien al toen onder de tijd onder het genot van wat, uh, ja, wat suikerklontjes, zou ik maar zeggen. En, maar in ieder geval, uh, het was gewoon een fantastische plaat. Um, Revolver. En we beginnen met een stuk dat geschreven is door George Harrison. Ja, ja. Nummer 1 van kant 1 dus. Ja, dit is weer een LP. Dus daar moet hij weer even opletten. 33 toeren ook. Oh ja. Ja, heb je dat gedaan? Met uh, pitch uh, plus 15? Nee. Oh, dat heb de... ik wel gedaan. Oh, moet niet. Min 30 dan? Ja, voor je doet maar. <laughs> 33 toeren. Nummer van George Harrison. En dat heet Taxman. Dit zijn de Beatles. Van Revolver. Uit 1966. Juist. Komt hij nog? Oh ja. 3, 4, 1, 2. Let me tell you how it will be There's one for you Taxman Mr. Wilson, taxman Mr. Heath. Natuurlijk een verwijzing naar de twee mensen... die in die tijd het te zeggen hadden in de Engelse politiek. De conservatief Heath en de uh, Labour-leider Harold uh, Wilson... De um, Beatles dus uit 1966 van de LP Revolver. En ook in dit geval waren de producties natuurlijk weer van George Martin. Een LP waarop driftig geëxperimenteerd werd. Ook bijvoorbeeld met achterstevoren gespeelde gitaarsolo's en dat soort dingen. Dat, uh, dat gebeurde hier al. En dus gitaarsolo's en dan werd het bandje achterstevoren afgedraaid. En dat werd er dan ingemixt. Dus ze waren aardig bezig in de studio. Het heeft ook aardig wat tijd gekost voor het plaat op de markt was. 1966 en... Uh, uh, ja, gewoon een fantastische plaats met een gigantische mooie erop. Uh, revolver. Oké, okay, we zijn bezig met. Waarmee? We zijn to bezig to met. Token. Token. Token. De Between the buttons. Oh dankjewel. Ja de De Between the Buttons is een uh, is een plaat uit 1967 van de Rolling Stones. Hij is er in twee versies. Ik heb er ook twee bij, me trouwens zie ik nu een mono-versie en een stereo-versie. Maar we draaien lekker de stereo-versie, want die mono-versie is niet zo goed meer. Uh, Between the Buttons, uh, Brian, nee, uh, Mick Jagger zang natuurlijk Keith Richards uh, de gitaren. Brian Jones gitaren en andere instrumenten. Uh, Charlie Watts natuurlijk de drums. En Bill Wyman speelde de um, uh, basgitaar. Goed, Between the Buttons is er in twee versies geweest: namelijk een Amerikaanse versie en een Engelse versie. Uh, want die Amerikanen die zijn natuurlijk uh, altijd wel dwars. was. Uh, maar het vat was dat in, op de Amerikaanse versie was eigenlijk hetzelfde: er stonden alleen twee nummers meer op. Ja. Want het singeltje Let's Spend The Night Together Ruby Tuesday bijvoorbeeld. Dat wat er in Nederland of in, in de Europese versie, de Engelse versie dus niet op stond. Dat stond er in de Amerikaanse versie dus wel op. Hier hadden we dus eerst dat singeltje Let's Spend The Night Together eh, Ruby Tuesday. Dat was gewoon een losse single. En daarna kwam de plaat, kwam de LP. Maar in Amerika werd dat dus samengevoegd. En stonden die twee hits dus wel op deze LP. En voor de rest, voor de rest was het allemaal precies hetzelfde als de Engelse versie. Uh, let's Spend the Night Together overigens. Misschien nog wel even leuk om te weten. Dat mocht in Amerika weer niet gedraaid worden. Want Let's Spend the Night Together. Dat was natuurlijk een uitnodiging om s'nachts seks te hebben. En dat mocht niet in Amerika. Dus in Amerika werd het Let's Spend some time Together genoemd. <laughs> Hoe huigelachtig kon je zijn in die tijd. Niet waar? Goed, we beginnen met een prachtig liedje van Between the Buttons. Van The Rolling Stones. En het heet Who Wants Yesterday's Papers. Hier zijn ze. The Rolling Stones. Who wants yesterday's papers? Who wants yesterday's guns? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world After this time I finally learned After the pain and hurt After all this, what have I achieved? I realized Dat is nog eens lekker kort. Dan schiet er eens even op. Ja, daarom. Ja. Hoe was yesterday's papers van de LP Between the Buttons uit 1967 van de heren de Rolling Stones? En u hoorde natuurlijk ook wel duidelijk dat ook hier weer driftig al wat werd geëxperimenteerd met, uh, met andere instrumenten en zo uh, daarbij. Helemaal leuk, helemaal leuk. En daar gaan we de komende weken dus mee door. Voorlopig staan dus de LP's uh, Revolver en between the buttons. Um, centraal in de confrontatie. Nou, en wij gaan nu weer vrolijk voor met onze singeltjes. Ik kom er nu wel achter dat ik de helft thuis had kunnen laten. Want uh, <laughs> ik hou er nog wel helemaal over. Nou ja, we volgende een... week. Hoe volgende week weer niet zo te zoeken? nou, zo volgende week weer singeltjes Jawel. Ja? Wel leuk. veel wel leuk? Ja, maar leuk. we moeten ook weer aan de LP's beginnen natuurlijk. Maar ik wacht volgende week even af, want ik heb gehoord. In januari maand, uh, oh nee, volgende week is over februari. Ik heb, uh, ik heb vernomen dat ik volgende week nog een stapel LP's krijg. Misschien zit daar wel weer wat leuks, nog wat leuks bij. Je weet het maar nooit. Maar in ieder geval, volgende week doen we nog singeltjes. En dan gaan we gewoon weer uh, naar de LP's. En dan gaan we eens in dezelfde tijd weer singeltjes doen. Dat is leuk. Ja. Want we hebben er nog zat. En het is vooral allemaal vinyl. Waar gaat het om? Dit is uh, leuk voor de oma's in Zandvoort. Die zullen zich dat vast nog wel herinneren. Dit is zelfs van voor mijn tijd. Althans, ja. Toen was ik nog niet zo dat ik... Het was daar... voor 1940 dus? Nee... Oh. Ik bedoel, dit was voor de tijd dat ik eigenlijk een beetje echt met muziek bezig ging. Heeft u, kent u hem nog wel, dames en heren? Dean Martin. Die kent u wel, hè? Tuurlijk. Ja, Dean, Dean Sonders, Dean Martin. Allemaal ja, hetzelfde. Allemaal hetzelfde, joh. <laughs> ze, ze, zingen, ze zingen alleen iets anders. Ja, dat maakt niet uit. Dean Martin. Een, uit de tijd van Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. Dat waren drie gasten die het altijd heel goed met elkaar konden vinden. Uh, waarvan er twee uh, inderdaad wel uh, van Italiaanse afkomst waren. Ook Dean Martin was natuurlijk Dino Martino. Ik weet niet of je zo heette. Maar hij heette wel Dino. En hij was wel van Italiaanse afkomst. Dat zie je zeker. Um, dat kunt u in dit nummer ook horen. Dat hij van Italiaanse afkomst was. Want het nummer dat heet Retorname. Oftewel op zijn Engels. Um, en hij moet op 45 zou ik hem even zeggen. En het heet dus op zijn Engels. Return to me. Dean Martin. Solo toe, solo toe, solo toe, solo too. Ja, manies blijft maar blij dat je niet in de jaren 50 leeft, echt wel, <laughs> Als je toen, als je toen uh, zeg maar twintig was... je moest het doen met dit soort dingen. Het oh, dus, ging voor de, voor, de gijn, voor de trein springen, denk nou ik. Ja, Daarom is ook de rock'n'roll ontstaan natuurlijk. Want uh, dat was ook rebels. Hè? De rock'n'roll ontstond in 1955. En dat was eigenlijk natuurlijk de reactie op, uh, op dit soort muziek. Want uh, voor de rest, zeg maar eind jaren veertig... begin jaren vijftig, ben je met dood gegooid met die band. of van die zoetsappige filmpjes met Doris D. en zo. Je kent het allemaal wel. Hou maar goed. Hou op schei uit. Hou op schij uit. Uh, we gaan even naar een uh, toch wat leukere tijd uit de popmuziek, dames en heren. Naar het eind jaren 60, begin jaren 70. Toen de Moody Blues uitkwamen met het prachtige album The Question, The Question of Balance. En daar stond natuurlijk weer een uh, gigantische hit op. Ik heb, uh, ik heb uh, een jaar of drie geleden. Uh, en twee jaar geleden heb ik de Moody Blues nog een keer live zien spelen in, uh, in de Heineken Musical in Amsterdam. Het eerste concert was echt zo verschrikkelijk goed. Het tweede jaar vond ik iets minder. Maar het eerste jaar was het helemaal werelds. En toen speelden ze dit als slotstuk. En daar moet je dus nagaan dat zo'n 5000 man die in die, die Heineken Musical zitten. Dat die daar allemaal dit helemaal luidkeels mee stonden te zingen. Dat was echt een kippenvel moment dat dat, uh, dat, dat gebeurde. Iedereen zong dit echt mee. Het is een van de grootste hits van de Moody Blues. En het is een... Wereldplaat, nog steeds. Blijft fantastisch. Moody Blues en Question, hier zijn ze. I'm a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 I'm looking for a miracle in my life And if you could see what it's done to me lose the love I knew Could safely lead me through Between the silence of the mountains And the crashing of the sea There lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping and the Op de, plaat, op de LP gaat hij nog even door. Maar natuurlijk uh, singles uh, die moesten gewoon uh, natuurlijk wat korter zijn. Dus vandaar dat hier de, gewoon de knop dicht werd gedraaid. Maar op de, op de plaat gaat hij dus nog eventjes verder. Question op de LP moet ik zeggen: A question of balance. Dus als we weer eens LP's gaan draaien, zou ik die meenemen. Dus misschien wel eens leuk om te doen. Money Blues, het was een grote hit. En uh, de Moody's hebben wel een vrij bewogen carrière. De in die allereerste allereerste hit die ze hadden was natuurlijk 'Go Now', gevolgd door uh, 'I Can't Go On', 'I Still can't, I can't Go On Without You' of 'I Want', 'I Don't Want to Go On Without You' heette dat nummer. Allemaal vroeg in de tijd en daarna ging uh, een aantal leden eruit en kwam Justin Hayward erbij en toen kregen de Moody Blues dus gestalte zoals ze nu zijn en met die nieuwe formatie maakten ze natuurlijk de gigantische knaller 'Nights in White Satin. en die 'Nights in White Satin werd ...gevolgd door een groot aantal andere hits... Waarop dit, ...waarover dit, dus dit question. Nou, oké. Okay. Uh, ook zo'n band uit die tijd, dames en heren... ...waarin ook iemand uh, zat... ...die later ook in andere bandjes nog verder ging... ...en zelfs ook nog een uh, hele grote... ...solo-hit draaide met... Uh, ...kreeg met... Uh, goh, dan ben ik even de titel van dat nummer kwijt... ...in ieder geval, we hebben het over... Uh, Peter Frampton, en uh, die had later nog een gigantische hit met dat aparte gitaargeluidje waar hij, waarbij hij zo'n slangetje speelde. weet je nog? Ik weet alleen de titel van het nummer niet meer, dat ben ik even kwijt. Maar misschien komen we daar nog wel achter, je weet het me nooit. Maar Peter Frampton, die ook nog in Humble Pie heeft gezeten gezet, samen met Steve Marriott van de Small Faces, uh, begon in de band The Hurt. En die hadden een gigantische hit met het volgende prachtige nummer. Ook uit die, uh, zeg maar, flower power je hoort het ook aan trompetjes, hè? iedereen had dus ook vaak trompetjes, die Bach-trompetjes in, uh, in zijn platen zitten. Nou, hier dus ook weer, From the Underworld is The Hurt, met Pieter Frampton. Cause Dat, waren de, dat was The Hurts met Peter Frampton. Ik kan er zo gauw niet achterkomen hoe dat andere nummer nou ook weer heet. Uh, dat, dat prachtige live nummer. Nou, hoe komt dat, uh, dat nou wel een keer? We gaan eruit. We hebben het weer gehad voor vandaag. Uh, het is weer gebeurd. En uh, we gaan de muziek achterna. Ja. Toch? Precies. Okay. I'll go where the music takes me. Ja, nou vind Ik ook denk, ook. denk of naar Shaila of naar Rob. Nou, het zal wel uh, een romp worden, denk ik. Ja, gaan we met ze uh, wat vieren? Ja, denk ik wel. Ik zeg tot volgende week, Ruud. Ja, tot volgende week, Maris. En, en, en bedankt voor de tijd zijn. He. Nee, joh, ik kom volgende week nog een uur later. ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Minister Schults van Hagen is bereid te bekijken... of afschaffing van de strippenkaart in Zuid-Holland moet worden uitgesteld. Ze wil van de vervoerbedrijven horen wat ze daarvan vinden ook in de Tweede Kamer gaan stemmen op de strippenkaart langer in stand te houden. Gisteren bleek dat het saldo op anonieme OV-chipkaarten via fraude eenvoudig te verhogen is... en dat de conducteur de fraude niet opmerkt. Het is de bedoeling dat de strippenkaart in Zuid-Holland volgende week donderdag wordt afgeschaft. De hoofdredactie van Trouw heeft protest aangetekend bij de Egyptische autoriteiten. Aanleiding is de mishandeling van correspondent Eduard Padberg in Egypte... Volgens Trouw is de correspondent gisteravond in Cairo door een groep van zo'n tien geuniformeerde politieagenten met knuppels mishandeld. Hij raakte daarbij gewond, maar moest niet naar het ziekenhuis. De correspondent werd geslagen, ondanks het feit dat hij zich kenbaar maakte als Nederlandse journalist. Volgens Trouw was het een gerichte actie. Eduard Padberg bevond zich op dat moment niet tussen demonstranten. In Den Haag heeft de man geprobeerd zichzelf in brand te steken. Dat gebeurde voor